Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg... en de CDU van Merkel staat er in de peilingen slecht voor. Onder Nederlandse militairen heerst veel onrust over de komende bezuinigingen... van 1 miljard euro op Defensie. Vrijdag hakt het kabinet over die bezuinigingen de knoop door... maar veel militairen merken nu al dat erop wordt vooruitgelopen... blijkt uit een rondgang van de NOS. Oefeningen zijn er nauwelijks meer, elk dubbeltje wordt omgedraaid... en kortlopende contracten worden niet verlengd.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 Daarbij werden vier rebellen gevangen genomen. De Open Huisdag heeft vandaag geleid tot zo'n 130.000 bezichtigingen... zegt de Vereniging van Makelaars. Ruim 52.000 woningen in heel Nederland hielden open huis. Dat betekent dat een huis gemiddeld 2,5 bezoeken kreeg. Een op de vier huizen trok geen kijkers. Het aantal van 130.000 bezichtigingen ligt iets lager... dan bij de Open Dag van vorig jaar maart. Het weer...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 Nogmaals goedenavond. Het komende uur praten we na over de wereldkampioenschappen... baanwielrennen in Apeldoorn, althans over vandaag. En we praten over het wereldkampioenschap cricket in India. Ik hadden dat met There must be an Angel. U hoorde het al eerder: goud was er voor Marianne Vos bij de wereldkampioenschappen. Wielrennen op de baan op het onderdeel Scratch. Maar de eerste medaille voor Nederland was voor Teun Mulder. Die pakte brons op Keirin Hancock en Mulder. Ja, Teun, na de race, de vuisten gingen omhoog. Dit brons voelt een beetje als winnen. Zeker, het was natuurlijk voor thuispubliek, maar is heel speciaal. Zeker bij de stad toen ze mijn naam riepen. Toen dacht ik, ja, nou, ik kan hier niet. Uh... Vandoor gaan zonder medaille voor hun en voor Nederland, want we staan nog op de nul. Ja, de race die was heel hectisch en uh, ik moest naar achteren komen. En maar laatst voelde ik ook heel veel power had, alleen hoor die ving me op en die kwakte me een beetje. Waardoor ik was snelheid verloren, maar ik was nog genoeg door te trekken tot de streep om uh, brons te pakken. Ja, het leek op een gegeven moment ja, dat je te ver zat, hè? dat je te ver van achter zat. Ja dat klopt, maar dat is bij de stad liep het nou zo en uh, ja, ik moest het wel goed maken, maar ik had gewoon power en dat voelde ik wel. Dus dat ik uiteindelijk brons pak, uh, is gewoon heel erg fijn. Zeker met al die toprenners in de finale. Achtste keer op rij en nu de vierde keer medaille. Dus uh, fantastisch ook voor Nederland dat we nu van die nul af zijn. En uh, ik kijk, heb weer bewezen dat ik bij de wereldtop zeker thuis zal op de Was dit het, uh, het maximale vandaag in deze race, zeg maar? Ja, dat gevoel had ik niet. Ik had wel echt het gevoel dat ik heel veel power had. Alleen hoor die vinger dus goed op. Als ik alleen iets meer snelheid heb of iets later moment aangaat, dan uh, kan ik nog dichterbij komen. Maar... Nou, op zich reed de jongens heel sterk en uh, moet ik gewoon tevreden zijn met de medaille. Je zegt het zelf al, je hoort bij de absolute wereldtop. Ja, volgend jaar is Londen, Teun, de Olympische Spelen. Ja, dan loont ook een medaille, toch? Ja, goed, dat is nog iets wat ik heel graag wilde, de Olympische medaille. Dat zou de kroon op mijn carrière zijn. Nou, ik heb nu aangetoond dat ik zeker uh, dat kan behalen als alles meezit. En uh, nu is het gewoon uh, goed trainen en voorbereiden naar volgend jaar. En dan hoop ik daar uh, die medaille, de Olympische medaille die nog ontbreekt. Nou, laten we eens even iets... Uh meer op de korte termijn kijken. Morgen, ja, je benen zijn goed, dat heb je hier laten zien. Uh, de, kilo, de kilometer, ja, uh, zeg het maar. Nou goed, mijn doel is op de kilometer uh, gewoon eigenlijk met die te maar dat is zeker niet makkelijk. Dus ik zit in op een medaille, uh, vanavond even goed uh, losmasseren. En als ik dan een medaille haal, dan ben ik zeker tevreden. Maar wie weet dat er nog meer in zit met dit publiek uh, die me de laatste honderd doorschreeuwt. Dus we gaan ervoor. En dat zei Teun Mulder. Hij pakte dus brons vandaag op Keirin. Eh, dan eh, Omnium bij de vrouwen. Eh, dat gaat over twee dagen. Vandaag drie van de zes onderdelen en morgen de andere drie. En na die eerste drie onderwerpen... bezet eh, Kirsten Wilde de eerste plaats. Op de zogenoemde vliegende ronde werd ze vierde. Op de puntenkoers eindigde wilt als vijfde. En eh, afvalrace derde. Steven Dadeboot reed achter haar aan en haalde haar nog net in. Wat een uh, mooie dag. Uh, moet het moet, moet het voor jou ook een prima gevoel geven deze drie uh, onderdelen van het onderdeel. Ja, ik ben hier wel heel blij mee. Ik, uh, ja, van, tevoor, van tevoren had ik ja, gehoopt om de schade <laughs> dicht bij elkaar te houden. Ja, En ik sta nu aan de leiding, dus dat is wel geweldig. Uh, even per onderdeel bekijken. Uh, wat heeft jou het meest verbaasd? Want je zat in de alle onderdelen zat je nou ja, in de top.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 Dat is puur geniet. Of is het ook dat je denkt van ja, uh, ik heb nu een enorme medaillekans uh, voor eigen hal. Is het ook iets dat extra, extra druk met zich meebrengt? Nou, uh, eigenlijk probeer ik daar niet te veel over na te denken. Ik, ik wil zelf ook heel graag winnen. Dus ik ga gewoon ontzettend mijn best doen. En ja, als het lukt, dan lukt het. En ja, ik vind het eigenlijk al geweldig dat ik hier sta. De druk is al een beetje weggenomen door Teunmulder. Ja, dat is echt fantastisch. Een mooie medaille. Echt leuk. Succes morgen. Ja, dankjewel. Hype met Do You Know? Fabian Cancellara was veruit de sterkste vandaag in Haraldbeken bij de E3-prijs. De laatste man die hem van dichtbij zag in de koers was een Nederlander, Bram Tankink. Die probeerde nog achter de Zwitser aan te springen, maar hij moest dat met kramp bekopen. Een duur lesje dus. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, nee, ja, goed. Ik heb gewoon geanticipeerd eigenlijk op het moment dat hij zou komen. Alleen op het moment dat hij kwam, had ik het zo weer, met hemzelf even een probleem. En, uh, ja, wat, wat gebeurde er precies? Ja, ik kreeg kramte twee keer toe en uh, dat was wel net het lulligste moment van de koers om kramp te krijgen eigenlijk. En ik moet eerlijk zeggen, dat, ja, daarna herstelde ik er wel weer uh, heel goed van. Ik kreeg eigenlijk nog een hele goede finale. Maar... Dus ik... <lacht> oh, ik balde echt zo verschrikkelijk. Want, ja, als ik op dat moment gewoon het wiel had uh, ja, kunnen inpikken dan, uh, dan rijdt hij me gewoon uh, naar het podium toe. En, uh, ja, en nu... Uh... Nu blijf ik nog met een respectabele 50 plaats achter. Maar ja goed, ik, uh, dit was de kans geweest vandaag om uh, een fantastisch uitzag te rijden. En, uh, ja. Hoe lang geleden was het dat je zo'n kramp kreeg? Goh, ja, dat gebeurde ook jouw keer in het voorjaar. Als je een keer zo... Uh, ben ik ben dit jaar nog niet zo diep geweest als vandaag. En, uh, ja, dat wou ik net zeggen. Zegt dat iets over de zwaarte <coughs> van de koers? Ja, absoluut. Uh, ja, je ziet het ook aan, het, uh, aan de koersverloop. Het dit is, dit is geen moment, uh, geen moment uh, heeft de koers stilgelegen. Het is gewoon 200 kilometer uh, gewoon, uh, ja, gewoon, rammen. De eerste uur gemiddeld ervan, 48 km per ja, uur. Ik word, ik word twee, eerst eerste twee uur gemiddeld 47. En dan, moet je er, en dan begint het pas. Maar ik zei ook op een gegeven moment, nou, ik kom bij de auto, ik zeg, oh, man, je, hebt is hard gereden. En dan zeiden ze ja, nu begint het. <laughs> dus, uh, ja. Verbaasde je jezelf dat jij er gewoon eigenlijk nog behoorlijk fris bij zat, voor zover je van fris kunt spreken? Uh, nou, ik, ik, had, ik ben heel goed uit Tureno gekomen en uh, Tureno reek op zich al redelijk. En uh, goed heb ik dit jaar voor een iets ander op ogen gekozen waar ik iets later in vorm kom. En ik voelde me deze week eigenlijk al heel erg goed. En in de koers, meteen, in het begin voelde ik me al heel goed. Ik zeg, ik ben echt goed. En ja, dat, dat ik zo'n goede wedstrijd rijd, ja, goed, dat is altijd even. Uh, maar ja, ik, ik rijd gewoon, uh, rij gewoon goed. En dat geeft wel, echt, uh, geeft wel moed voor de komende, komende koersen. Ja, maar dan kijk je dan ook verbaasd om je heen. Uh, nou, Lars Boom probeerde de sprong te maken, redde het net niet. Sebastian Langeveld, oké, okay, is er even uit geweest uh, met het kapotte been aan Milaanse Remo. Ja, maar ik denk wel dat ik vooral uh, goed geanticipeerd heb op wat er uh, ging komen. Op een juiste moment wegrijden eigenlijk en uh, echt sterke mannen voor zijn. En ja goed, ja, vervolgens rijd ik gewoon natuurlijk ook heel sterk. Maar, maar uh, ik denk wel dat ik gewoon goed geanticipeerd heb eigenlijk. En uh, nu vandaag eens een keer uh, met een kopje gereden. Slimheid en ervaring speelt dan ook een hele belangrijke rol. Absoluut ja, dat is, deze koers is deze koers wel heel belangrijk. En, maar goed, ik denk dat de vorm er ook is. Ik bedoel, je kunt een kopje wel hebben, maar de vorm moet er gewoon ook zijn. Je bent wel de laatste geweest die Cancelara van dichtbij heeft gezien. Ja. Hoe kijk je nou naar zo'n man? Ja, hij heeft, uh... Ja, hij is redelijk breed. Je kunt er goed achter zitten, in principe. Dus ja, het is gewoon een brommen waar je achter rijdt, een motor waar je achter rijdt. Maar uh, ja, het is gewoon indrukwekkend. ja En uh, goed, uh, op zich het is het geen schande om door hem geklopt te worden. Maar het ziet er wel een beetje lullig uit als hij je voorbij komt en je staat recht op je fiets met krant. Dat, uh, dat staat een beetje dom. Maar. Ja, goed, ik kon nog nog niks aan doen. En ook de manier waarop hij van achteren komt. Uh, heel veel pech heeft gehad vandaag. Vier keer lek heeft gereden. keer een kapot versnellingsapparaat. Van fiets heeft moeten wisselen. Ja, ja, goed. <laughs> ik kan me niet meer keren. Maar ja, nou, als, hij, uh... als hij die lijn doorzet in, uh... in Vlaanderen. kan hij 7-8 uh, keer pech hebben. Dan vindt hij hem nog. Nou, we weten hoe het vorig jaar is afgelopen. Hè? Ja, precies. Dus uh, ja. De rest van de peloton moet maar lekker in zijn wiel blijven de hele de dag. Word je daar niet moedeloos van als renner? En met name ook de favorieten uit jullie ploeg. Types als Lars Boom, Langeveld. Ja, dat moet je sowieso over hebben. Maar ik denk, ja, moedeloos, je moet nooit moedeloos worden. Want uh, je moet gewoon vooral van, van je eigen kracht uitgaan. En, uh, en, en goed, er kan van alles gebeuren in de koers. En, en hij kan ook in de finale in een situatie terechtkomen waar hij gewoon echt machteloos staat. En uh, hoe sterk hij ook is... En je hebt een koers pas gewonnen op het moment dat je de als eerste over de finish rijdt. Dus ik denk niet dat je bijvoorbeeld al moedeloos naar die Ronde Vlaanderen moet gaan, want dan ben je al geklopt. Het blijft heel rennen. Ja, het blijft heel rennen. En dat zei Bram Tankik tegen Gio Lippens. Ja, de Nederlandse kampioenstrui was vanmiddag goed te zien in die E3-prijs haar opbeke. Nicky Terpstra koerste de hele dag in beeld, maar stond na afloop gewoon met lege handen. En Lippens trof dan ook een rennen met gemengde gevoelens. Uh, ja, ik heb lekker gekoers. alleen uh, einduitslag is niet echt lekker natuurlijk. Want er zat veel meer in voor jou, want je was denk ik met Cancelara een van de sterkste in de koers. Ja, ik was heel erg goed. Ik voelde me de hele week al goed. En, uh, ja, ik wou vandaag gewoon een, een goede uitslag rijden. En Alleen de laatste 10 kilometer, uh, ja, die groep, die... ik kon niet wegkomen. Ze lieten me niet wegkomen en dan... Uh, in de sprint, uh, ja, dat is niet echt mijn sterkste wapen. Dus, uh, ja, ik heb geen mooie uitslag gereden. Ja, ik heb aan de ene kant een goed gevoel over de koers. Dat ik goed heb meegestreden. Mee de koers gemaakt heb. goede benen had. Maar ja, die uitslag uh, is gewoon slecht. Op het moment dat Solara aansluit, denk je dan van, oh, daar gaan we weer? Uh, ja, nou, dit, dat, dat is zo hard zo wegrijden had ik niet verwacht. Ik zat... Uh, ik zat ook niet in een goede positie om überhaupt mee te springen, maar het ging zo hard. Al had ik in een goede positie gezeten. Dan had ik wel aan zijn wiel moeten zitten om mee te kennen, denk ik. Dat was uh, imposant. Want Bram Tankink probeerde net even. Nou, die zag je meteen aan zijn been grijpen, die kreeg gram. Ja, ja. ja, dat zag ik. Daar uh, zit niet echt veel snelheid meer in. Als dus je het vergelijkt met Fabian. Uh, Hoe kijk je daar dan tegenaan? Heb je daar dan wel heel veel uh, respect voor, voor de manier waarop hij dat kan? Ja, tuurlijk. Uh, we rijden niet hier met uh, amateurs rond en uh, hij vernedert de kopgroep. Dat is, ja, dat is gewoon uh, imposant natuurlijk. Het is een grote koers hier. Ook. En uh, ja, als je het dan zo naar zijn hand zet, ja, dat, dat is gewoon groot. Zou het wat dat betreft prettiger zijn geweest, ook voor een renner zoals jij, als iemand als Tom Boon of als portator er wel bij was geweest? Omdat die mannen dan misschien iets meer naar elkaar kijken. Nou ja, Poetsouten niet, want dat is de lafste rennen die je kent. Uh, dat is waar, die springt uh, achter iedereen uh, aan en doet dan niks meer. Maar natuurlijk had het fijn geweest als Boon uh, was geweest. Die heeft hier al vier keer gewonnen. De, volgens mij recordhouder. Uh, die, die komt steeds beter in vorm uh, richting de Ronde van Vlaanderen. Dus. Maar ja, die, die, die gaat morgen een mooie koers. We uh, moeten een beetje verheden in de ploeg. Wat zegt dit voor de Ronde van Vlaanderen? Nou ja, ik heb wel vertrouwen natuurlijk en uh, ik hoop dat Tom morgen goed rijdt en dat we dan uh, met een sterk blok de ronde in gaan. En wat zegt dat over Cancelara? Want ja, vorig jaar was het natuurlijk een ongelooflijk strafkuntje wat hij deed. Ja, nou ja, die is er wel klaar voor. Dat heb je wel laten zien natuurlijk. Die, uh, die is wel in vorm. Hopelijk een weekje te vroeg in vorm.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 Want hij staat hier, de ideale man. En zelfs in mijn allergoreste dromen, ben ik niks met een Van. Dus ben ik kwaad dat jij nog twijfelen durft? Of hij bestaat, de ideale schurft? Ik ga me informeren bij de Taliban. Hoe neem je wraak als ideale man? Dat was Bart Peters met De Ideale Man. Eindelijk een goede dag voor de baanwielrenners op de WK in Apeldoorn. Goud voor Vos op de scratch en brons op de keirin voor Mulder. En bovendien staat Wild eerste in het Omnium. Steven Dadebout met Robert Slippens, een van de coaches. Mensen zeggen wel eens uh, een zilveren medaille met een gouden randje. Hè, dat soort dingen. Maar dit zou je misschien wel gewoon een gouden, randje met, of een gouden medaille met een platina randje kunnen noemen? Zoiets? Ja, het uh, is gewoon een hele goede gouden medaille. Ze hebben het uh, voor de medaille al gedaan. Ze was duidelijk de sterkste, in jouw oog ook? Zoals ze nu heeft gereden, zoals ze die demarage plaatst, uh, vond ik het de sterkste. Ook toen ze rondreed, heeft ze heel veel werk uh, verzet. Uh, dat resulteert uh, dat ze met z'n vijven wegblijven. Uh, goed, heel goed. Was dat, was dat volgens plan? Nou kijk, Marianne is niet iemand van, de, van het, het eindschot à la een massasprint. Uh, tenminste niet op de baan, laat ik het zo zeggen. We hebben gezocht naar een moment. Uh, Komt het moment die daar, moeten we een moment creëren. Uh, ze creëert een moment, uh, maar die wordt benut door vier anderen. Uh, dat is een, een, een soort kanteling in de wedstrijd. Ja, toen we, heb ik vanaf de kant besloten van... Joh, nou moet je je gemak houden en zitten blijven en gokken... dat uh, de concurrentie het gat dicht rijdt En dan moet je jouw moment pakken. Nou, dat, uh, dat verliep eigenlijk volgens plan. En dat moment dat heeft ze echt super goed gepakt. En dat resulteert in dat ze met z'n vijven wegrijden. Ja, en van die vijf waren er toch wel een paar bij die uh, nou ja, zeg maar gewoon geen werk verrichten? Nou ja, dat, uh, ik, ik, ik sta langs de kant gezichten te kijken. En aan de gezichten kun je heel veel aflezen. En ik heb ook naar de geroepen dat ze de sterkste was. En uh, ik heb het nog een keer geroepen om die overtuiging bij te brengen. En uh, je ziet aan de, aan de eindsprint dat ze ook gewoon echt de sterkste was. Hebben jullie deze dagen nog achterom gekeken naar die puntenkoers die uh, toch een beetje tegenviel? Of is dat juist uh, de negatieve energie die je eruit hebt willen houden? Nou, het enige wat we tegen elkaar hebben gezegd, van ja, balen en uh, op naar vandaag. Het is niet zo dat je daar nog vanijn uit kan halen? Zij heeft daar wel uit gehaald. Dat, uh, dat blijkt naar vandaag. Uh, ik wil niet zeggen dat ze getergd was, maar... Uh, Marianne is eerzuchtig genoeg om hier uh, te laten zien dat ze uit het goede hout gesneden is. Ik vind dat ze in de puntenkoers dat ook heeft laten zien. Dat het resulteert in niks. En vandaag resulteert het in een, uh, in een regenboog op de baan. Jij werd vanochtend wakker. Uh, werd jij wakker met een gevoel van, ja, uh, het moet vandaag wel gebeuren? Ja, dat, dat gevoel is het niet helemaal. Uh, je hoopt gewoon, en we verwachten met z'n allen, uh, dat er iets, iets staat te gebeuren. Uh, Kirsten weten we, die rijdt een heel goed om die maar het is altijd wachten hoe het in het Omnium loopt. Teun kan een hele goede inrijden. rijden. in is een heel moeilijk onderdeel. Kan je van tevoren eigenlijk niet zeggen. Daar gaan we zeker een medaille scoren. Scratch is... Uh, uh, ja, Marian ging daar redelijk onervaren is uh, in. Uh, dan is het afwachten uh, hoe dat loopt. Ja, het loopt gewoon super. Uh, ze is tactisch natuurlijk heel goed. Dat bewijst ze op de weg. Dat bewijst ze in het veld. Alleen uh, met de aansturing vanaf de kant denk ik dat zij... Uh, de, de geduld heeft durven te bewaren. Ik zag er een paar keer op de onderlip bijten van ja, zit ik wel goed, zit ik wel goed. Is het gat niet te groot met die vier? Uh, ja, ze hebben goed geluisterd en uh, kunnen gokken en ze maakt het uh, zeer goed af. Nou uh, komt er volgend jaar een Olympische Spelen aan uh, waar Jan Vos nog niet helemaal weet wat ze daar gaat rijden. Weg, baan, uh, misschien nog wel wat anders zelfs, uh, las ik al ergens. Um, hoe schat jij dat in? Want Kirsten Wild is ook iemand die een kandidaat is voor, uh, voor het Omnium. Kun jij daar nu al wat meer over zeggen? Nee, daar kan ik niks over zeggen. Kijk, uh, Marianne en, uh, en Kirsten, dit zijn allebei toprensters. Uh, ik heb een bijkhof gedaan omdat ik echt niet een keuze kon maken. Uh, Kirsten heeft hier gewonnen. Zijn... Was dat was de bijkhof voor dit WK. was de bijkhof voor dit WK. We zijn met Kirsten heel specifiek aan de gang gegaan voor dit Omnium. Ze bewijst de eerste dag van het Omnium dat het uh, ook baat heeft gehad. Uh, en Marianne uh, zou net als Kirsten ook een, een groei moeten maken naar het Omnium toe... wil ze in het Omnium gaan rijden. We weten kan al. dat? Qua programma? Nou uh, uh, ja, ik heb al eerder geroepen dat in mijn beleving de wegkoers en het Omnium uh, moeilijk samengaat. Uh, omdat ik uh, het Omnium te specifiek vind uh, qua voorbereiding... En ik denk dat Marianne voor dezelfde eerst moet besluiten hoe haar traject er gaat uitzien. En dat wij dan om tafel moeten of ik daarin mee participeer, ja of nee. En wanneer wil jij dat zij dat besluit? Nou, kijk, ons, uh, ons programma ziet eruit dat we pas de eerste week van april weten of we voor de Olympische Spelen geplaatst zijn. We moeten nog een EK, vier wereldbekers en een WK weer rijden. En dan weten we uiteindelijk of we geplaatst zijn. We staan er op het moment gewoon heel erg goed voor. Uh, dat hoop ik uh, te continueren in het, uh, in het nieuwe seizoen. En ik hoop ook wat meerdere dames te kunnen inzetten in het nieuwe seizoen, zodat we ook wat een breder draagvlak krijgen, dat we niet afhankelijk zijn van één à twee rensters. En ik denk dat we gedurende het seizoen dan tot een besluit met elkaar moeten komen. Kirsten Wild staat bovenaan het omnium. Wat verwacht jij morgen van haar en met het oog ook op haar slechtste onderdeel de 500 meter? Nou, ze, ze heeft nu een, een, een redelijke marge op haar grootste concurrenten in mijn beleving. Ik vind dat ze ook die een mentale knauw heeft gegeven. Uh, die dames kwamen niet vrolijk van de fiets af. Uh, ja, dat doet mij alleen maar deugd. Want het betekent dat het de, de prestatie negatief beïnvloedt. Kirsten zal een hele goede achtervolging morgen rijden. Uh, de scratch kan ze ook heel goed. En, uh, dan moeten we kijken wat de marge is. Om te kijken hoe, uh, wat we kunnen verspelen in de 500 meter. En dat zei Robert Slippens, hij is een van de coaches van de baanploeg. We hoorde hem in gesprek met Steven Dalenbout. Charles Bradley, the world. Vandaag was de laatste dag van de West-Europese League dressuur. Adeline Cornelissen pakt in de mos alweer haar vijfde zegen. En Ed van de Wendt vroeg haar of dit een opmaat is... naar de finale volgende maand in Leipzig. Ik weet als geen ander dat ook al ben je nog zo in vorm... er altijd nog kleine dingetjes kunnen zijn... waardoor je stiekem toch niet winnaar wordt. Wie zie je als eventuele concurrenten buiten dan in Europa Isabel Wert. Uh, ja, goed, er zijn Oela uh, Salzke, staat natuurlijk tweede op de lijst. Er zijn natuurlijk in Nederland nog een paar goeie. Hans Peter doet natuurlijk ook mee. En Edward is natuurlijk uh, ook aan de gang, omdat hij natuurlijk uh, vorig jaar winnaar was. Ja, er zijn genoeg goeie, dus... Uh... Goed mijn best doen. Wat betreft goed je best doen, als je kijkt naar twee jaar geleden de aanloop naar het Europees kampioenschap, waar je de klassieke dressure met het monsterscore uh, Europees kampioen werd in dat, uh, dat onderdeel. Sindsdien is er uh, heel veel rust gekomen bij uh, Parsifal, uh, bij jou helemaal, maar dat zijn we gewend. Uh, de onstuimigheid in de aanloop naar dat EK toen, hoe heb je die eruit gekregen uit het paard? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is een kwestie van trainen en, en uh, vertrouwen opbouwen voornamelijk. En uh, daar gaat tijd overheen. En uh, Ja, ik ben heel erg blij dat hij nou heel relaxed uh, de ringen loopt. Boeiende vind ik dat uh, waar kracht gevraagd wordt, uh, zie je ook uh, kracht zich uh, ontwikkelen uh, in de uitvoering. En verder is het uh, zo elastisch, zo souplesse. Uh, zijn dat ook dingen die op het konto geschreven kunnen worden van uh, Chef Jansen, je trainer? Ja, zeer zeker. Uh, chef die heeft mij eigenlijk uh, alles wat ik nu laat zien uh, komt bij Chef vandaan. Dus uh, ik ben ook echt, uh, echt wel heel erg blij met uh, Chef. En uh, elke keer weer zorgt hij dat ik uh, weer scherper word en weer beter word. En, uh, en alles nog losser en nog soepeler. En, uh, ja goed, dat is uh, zeer zeker voor een heel groot deel aan hem te danken. Chef Janssen, we noemden hem al. Uh, hij is ook de, de Bondscoach. Uh, niet alleen trainer, maar dus ook de Bondscoach. Wordt het toch niet een lastig Europees kampioenschap als we alvast een beetje vooruitkijken? Want uh, Anki uh, heeft uh, momenteel uh, ja, niet, uh, niet echt een paard voor, uh, voor dat Europees kampioenschap. Uh, er is nog een blessure bij het paard. Sunrise van Imke Schellekens. Uh, Edward Gal, Totilas verkocht. Maar uh, rijdt nu wel in de finale met zijn paard Siste en Misschien toch nog een, een, een goede uh, uh, ja, bijdrage voor het Europees kampioenschapsteam. Maar wordt het niet toch een probleem? Ja goed, we zullen zien. Um, er zijn inderdaad nogal wat veranderingen uh, ten opzichte van vorig jaar. Ja, wie weet uh, dat Sunrise van Imke misschien op tijd weer fit is... Um, Zoals gezegd, Edward heeft inderdaad geen Totalas meer. Maar wel andere goede paarden waar hij ook zeker goed mee kan doen. Uh, Hans-Peter hebben we natuurlijk nog. En uh, Anki die heeft uh, weer een nieuwe Krek op stal. Dus uh, ik weet niet of die op tijd uh, uh, zijn ding gaat doen. Maar uh, dat zullen we zien. Er mogen maximaal maar drie ruiters per land starten bij de wereldbergenfinale in Leipzig. Christa Laarakkers was er bijna bij bij het rijtje van de negen geclasseerden in de Europese League. Maar de regel zegt dan maximaal dus drie per land. En Edward Gals, titelverdediger, die mag er dan bij komen. Is Christa een van die ruiters waarvan je zegt, goh, mocht het toch wat lastiger worden met blessures die aanhouden... dan is zij ook een, een, met haar paard een combinatie om rekening mee te houden? Ja, het is sowieso natuurlijk hartstikke sneu dat er een regel bestaat dat er maar drie Nederlanders mogen starten in een finale. En dat je dan de vierde Nederlander bent, maar eigenlijk natuurlijk wel gekwalificeerd bent. En dat, dat is natuurlijk wel heel erg zuur. En uh, ja, ik weet niet of ze ooit eens een keer wat aan die regel gaan veranderen. Maar ik vind gewoon dat de beste van West-Europa moeten rijden. En of dat nou toevallig allemaal Nederlanders zijn of allemaal Duitsers zijn. Of, of maakt eigenlijk ook niet uit. Wat voor land dan ook. De beste moeten rijden. Nog even uh, naar chef Jansen. Wat maakt hem nou zo bijzonder? Ik bedoel, Hij is uh, de, de, de echtgenoot van Anki, al heel lang haar, niet alleen dus haar levensgezel... maar ook haar trainer. Hij traint ook andere ruiters. Uh, ja, wat is het onderscheidende wat, uh, wat hij kan, kan bijdragen? Um, als ik naar mezelf kijk, hij, uh, hij heeft mij natuurlijk... Uh, ik denk zo, zo zag je zag, aan meer dan 10% omhoog getild. In een paar jaar tijd, wat ongelooflijk knap is natuurlijk... Um, hij is zo gedreven, hij is zo gemotiveerd, hij, hij is zo precies in zijn trainingen en, en ook verslapt nooit. Goed is niet goed genoeg, het kan altijd nog beter, nog perfecter. En uh, dat maakt hem denk ik wel een, uh, een hele goede trainer. Hij zorgt eigenlijk altijd dat je superscherp bent en, uh, en niet, niet verslapt. En dat zei Adelinde Cornelissen tegen Ed van der Bent. We gaan het hebben over cricket, het WK Cricket in India. Sri Lanka en Bangladesh na zijn ontknoping, want dinsdag en woensdag worden de halve finales gespeeld. Een van die halve finales is India tegen Pakistan, een echte clash. Nederland was een van de veertien deelnemers, speelde op dit WK zes wedstrijden. En verloor ze allemaal. Pieter Sela is 23 jaar, student sportmarketing. En speelt voor Hermes DVS uit Schiedam. En is uit Schiedam hier naar Hilversum gekomen. Um, Pieter, goedenavond. goedenavond. Uh, jullie begonnen tegen Engeland. Die heb je eigenlijk maar nipt verloren. Hoe kijk je Die, daarop terug? Um, ja, we hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen, tegen Engeland. En dat uh, was eigenlijk... Um, een beetje ons probleem. We hebben een hele goede wedstrijd gespeeld... daar waar de verwachtingen meteen hoog gespannen waren eigenlijk voor ons voor de rest van het toernooi. En dat hebben we helaas de rest van het toernooi niet uh, volgen. Nou. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Goeie vraag. Ik, uh, Dank je. Ik, ik, ik denk dat het uh, te maken had met uh, ja, dus de, de, de druk, die, eigenlijk, druk die, die ons werd opgelegd door de media. Je speelt een goede wedstrijd tegen een topland... En van daaruit uh, ja, zijn de verwachtingen, zoals ik net al zei, hoog gespannen. En uh, ja, misschien dat we daar een beetje in meegetrokken werden. Nou, heb je tegen Engeland gedacht, hé, hey, die kunnen we winnen? Tijdens de wedstrijd, hè? Om heel eerlijk te zijn, niet echt omdat we niet genoeg wickets hebben gepakt tijdens de wedstrijd. Maar toch, we, we bleven in de wedstrijd. En dat is het enige wat wij op dat moment echt konden doen. En uh, ja, uiteindelijk werd het toch, heeft Engeland het eigenlijk spannender gemaakt dan dat het was. Ja, en dan dus het lag meer in Engeland dat het spannend bleef dan, dan aan jullie, denk je? Uh, zij hadden wat meer risico kunnen nemen. En dat had ons misschien nog wel wat meer in het voordeel kunnen spelen. Maar um, ja, dat zij um, het, het, het risicoloos uitspeelden en gewoon dachten van een winst is een winst. Dat, uh, ja, dat heeft ons lang in de wedstrijd gehouden eigenlijk. Met welk idee ging we naartoe? Die en die landen moeten we kunnen pakken en de rest zien we wel? Nou je hebt de eerste vier wedstrijden waren tegen vier toplanden: uh, Engeland, West-Indisch, India en Zuid-Afrika. En je weet dat dat gewoon hele lastige wedstrijden zijn, omdat dat gewoon de, de topnaties van de wereld zijn. Daarnaast had je wedstrijden tegen Bangladesh en Ierland, waar wij vooraf uh, toch wel als doel hadden gesteld een van die twee uh, te kunnen winnen. Ja, en dat lukt dan niet, want je verliest alles. <lacht> uh, ben je dan erg teleurgesteld? Uh, ja, denk het wel. Vooral. De eerste wedstrijd tegen Bangladesh hadden we, denk ik, meer kunnen, kunnen brengen... in opzicht van uh, wat, wat meer vechtlust kunnen laten zien. We hebben daar een um, vrij slechte wedstrijd gespeeld... Uh, waarvan je weet, daar kunnen wij veel beter tegen een land... wat wij um, in 2010 al hadden verslagen. Dus ja, dat, dat is toch jammer. En de wedstrijd daarna tegen Ierland speel je, speel je vrij goed, eigenlijk. Je maakt 300 runs en... Um, ja, dat konden wij helaas niet verdedigen. nee um, Komt dat ook doordat je die eerste wedstrijden uh, ja, allemaal verloren hebt... en er op een gegeven moment in de ploeg iets, iets zakt van... Uh, dit is het niet? Ja en nee. ik bedoel natuurlijk als je vier wedstrijden op rij verliest, dat is, dat is geen lekker gevoel. Bedoel, nee. Elk team... Nou ja, um... Het is vaak de, de kunst om daar bovenuit te komen. Dat, klopt, uh... klopt. En vooral um, dat je dan als laatste twee wedstrijden hebt die je... Wilt en kunt winnen, denk ik. Um, ja, dan moet je toch als team uh, een stapje harder doen. Alleen, ja, wat het Bangladesh misschien wat onderschat in hun eigen condities. Uh, ja, in hun eigen land, eigen supporters die erachter staan. Dat is toch wel um, Anders. Iets, iets wat wij niet meemaken hier. En uh, dat heeft toch ons wel uh, redelijk genekt. En tegen Ierland, ja, dat. Uh, was, was uiteindelijk gewoon een goede wedstrijd waar Ierland, uh, Ierland op die dag uh, de betere was. Ja. Uh, die wedstrijden tegen West-Indië, Zuid-Afrika, India, Engeland, de, de, de, de grote. Uh, hoe heb je dat beleefd? Want het moet voor iemand die, die nou ja, nog niet zo oud is, 23, uh, toch een hele belevenis zijn van, uh, om, om dat te spelen. Dat klopt. Uh, ik, ik denk dat tegen die uh, jonge speler, dat is sowieso een super ervaring wat je zei... Um, en dan vooral India springt er bovenuit dat je voor uh, 35.000 man... Uh, Want het was in India? In India, klopt. In Delhi. En dan speel je toch een, uh, opeens tegen de wereldsterren... en uh, ja, ter, voor, voor 35.000 man... waar wij hier in Nederland misschien voor uh, nou ja, 100 tot 150 man spelen. <lacht> en, en, en dan dat zijn er al, veel. En dan, en dan heb je een drukke wedstrijd ja. inderdaad. En uh, ja, nee, dat, dat is geweldig om mee te maken. Je speelt, tegen zoals ik al zei, tegen de wereldsterren. En dat is hetzelfde als een... Uh, Amateur voetballer even mag voetballen tegen Cristiano Ronaldo en, uh, en dergelijke. Ja, je zal hier in ne Nederland ook niet elke dag uh, dat jullie spelen, uh, de pers, televisie en weet ik veel om je heen hebben. Dat, dat gebeurde daar wel allemaal, neem ik aan. Klopt, ja, daar, daar is het gewoon. Het, het is een wereldevenement. Ik bedoel, als je nagaat dat het WK voetbal is het best bekeken evenement uh, met de Olympische Spelen en, en daarna volgt het uh, WK cricket. Ja, dan hebben wij in Nederland eigenlijk helemaal geen besef hoe groot het is. En daar staan er per training, per persconferentie, zijn er 25 camera's. En uh, ja, dat is toch wel even wat anders dan uh, wedstrijden hier in Nederland spelen. Ja. Hoe komt het dat Nederland nooit groot is geworden? Uh, Je hebt nu de kans. Vertel even waarom iedere jongere <lacht> moet gaan cricketen. Waarom? Nou, ik, ik denk dat het een, een, een sport is waar... Uh, er wordt gezegd dat het... Uh, dat er niet veel te beleven valt en dat het een saaie sport is. Terwijl het eigenlijk een sport is waar je... Ja, het duurt een hele dag, dat is misschien een nano voor velen... maar een hele dag vol spanning en vol elementen waar je bij betrokken bent. En ik denk dat dat het spelletje heel mooi maakt. Waarbij voetbal aantrekkelijk is voor 90 minuten actie en heeft cricket misschien meer wat weg van een denksport... Uh, en dat gecombineerd met fysieke activiteiten. Dat maakt het voor mij en voor degene die het spelen een hele mooie sport. Ja, maar je bent erbij betrokken, zeg je. Maar op het moment dat jouw ploeg aan slag staat... Uh, ja, wat doe jij dan? <laughs> Relaxen en kijken hoe, <laughs> hoe goed zij het doen. Nee, nee, ik bedoel, dat, is de dat, dat, dat zien anderen, denk ik, als, als saai. En, en, uh... Ja, klopt. Maar op het moment dat je het spel speelt... dan, dan lees je het spel mee en dan, dan voel je mee... En dat is een bepaalde spanning die, die het met zich meebrengt. En dat is het mooie aan cricket. En dat moet je zien te waarderen. En daar hebben waarschijnlijk veel jongeren sowieso geen tijd voor. Om te zeggen van, wat gebeurt er nou allemaal? Laat ik ze even rustig de tijd nemen. Het moet allemaal snel en, uh, en actievol. Hoe ben jij aan cricket gekomen? Deed je vader het of zo? Of nee, of maar... helemaal niet zelfs. Er uh, was een voetballer en een honkballer. Maar uh, mijn broer, die, uh, die voetbalde bij Hermes DVS... En daar werd ook gecricket. en dan kreeg hij een um, introductietraining uh, cricket... waarbij ik als klein jongetje meeliep uh, met een bal aan mijn voet... en zeiden van ja, waarom wil je niet meedoen? Ja, en eigenlijk na twee trainingen was ik verkocht en uh, vond ik het helemaal geweldig. En je hebt nooit meer gevoetbald of uh, weet ik veel... Of Zeker hoekbald? wel, ja. Dat nee, wel. Ik, ben, ik ben blijven voetballen in de winter en uh, cricket in de zomer. En uh, ja, maar toch heeft het uh, cricket waarschijnlijk omdat ik er wat beter in was... en uh, ja, het, het trok me toch wat meer dan het voetbal. Ja. Je bent een slow bowler. Wat, wat betekent dat precies? Uh, dat houdt in dat ik de bal met effect gooi. Uh, bij honkbal heb je één pitcher die gooit. En bij cricket heb je vijf verschillende pitchers, bowlers heet dat dan. En dan heb je verschillende soorten. En dan heb je de fastbowlers die gooien hard. En de slowbowlers die, uh, die gooien met effect. Dus dan kan je het eigenlijk zeggen dat ik uh, de curvebal gooi... Uh, en dat laat je afhangen van de, de, de slagman die tegenover je staat... of je staat achter elkaar te gooien? Um, hoe bedoel je dat? Nou, je wisselt van bolen. Je tijdens... wisselt van bolen. ja. Je hebt, je hebt overs. Uh, elke bowler gooit zes ballen. En dan um, is er een andere bowler die dan zes ballen gooit... en zo wisselt het uh, zich af. Ja, jij was als boler een van de lichtpuntjes in de selectie. Uh, vertel eens. Um, ja. ja, je hebt iets geweldigs meegemaakt. Ik heb iets geweldigs meegemaakt. Ja, dat, tegen India was een, uh, voor mij een persoonlijk een, een, een geweldige wedstrijd. Waar ik um, de topmannen van uh, India heb uitgegooid. Wat ja, sowieso niet heel vaak gebeurt. En op dat moment um, ja, kan je zeggen dat ik boven mezelf ben uitgestegen eigenlijk. Ja, de topmannen. Jij weet de namen. Ik weet de naam. Ik kan ze ook opnoemen, maar jij kan ze beter noemen. Ja, maar ja, als ik Sewak, uh, Tendulkar en Patan noem, dan hebben veel mensen geen idee. Nee. Maar ja, dat kan je als je Tendulkar ziet. Dat zijn de messies en de. En de uh, ja, van het cricket in India. Als je Tendulkar ziet, dat is een, uh, in India en over de rest van de wereld eigenlijk wel een levende legende. En um, ja, dat is daar gewoon een halfgod. En of nou ja, voor sommige mensen daar een hele god. En dat um, kennen wij niet. Wij hebben alleen. Wesley Sneijder, waarvan wij het een hele goede speler vinden. Maar daar gaat het nog een stapje verder... waar mensen hem echt aanbidden en um, die man gewoon eigenlijk niet in privacy kan leven. Nee, die, die verdienen ook ongelooflijk veel geld met cricket? Ja, dat, is, uh, dat, dat zijn voetbalslazen, ja, ja. topvoetbalslazen. En hoe lukt het jou dan om ze uit te schakelen? Is dat bestuderen wat ze doen of, of is het mazzel? Nou, sowieso. Geen <laughs> mazzel <massen> natuurlijk. <laughs> nee, dat, is, dat heeft te maken met voorbereiding, denk ik. En ja, het hangt ook af van de situatie. Zij wilden de wedstrijd zo snel mogelijk afmaken... Waar, waar je kansen krijgt, waar de bal gevangen kan worden eigenlijk. En um, ja, daar heb ik op dat moment van geprofiteerd. En sowieso omdat um, de spelsituaties die in India zijn... Uh, de, de, waar, waar je op speelt, dat uh, bevordert mijn spel. Uh, de slowbonus uh, voornamelijk. En uh -huh. ik denk dat dat... Um, ja, mijn voordeel is geweest. Ja. Krijg je dan meteen nadat je zo'n wedstrijd hebt gespeeld? Nou, eerst die wedstrijd nog. Voel je dat van tevoren dat het jouw dag wordt? Of, of... Uh, nou ja, ik, laat ik het zo zeggen. Voor 40.000 man, dat geeft wat extra's. Dat stimuleert extra's. sowieso. Sowieso. Ik bedoel, het geluid wat van de tribunes afkwam... dat, dat geeft je gewoon zo'n gevoel dat... ja, dat heeft mij eigenlijk tot, uh, tot iets... Overnatuurlijks is misschien wat groot, maar tot iets heel moois gedreven. En um, ja, dat valt niet uit te leggen. Uh, het, het was gewoon de ambiance uh, en, en het spelen tegen die jongens... dat uh, heeft mij, ja, waarschijnlijk doet mij dat uh, beter... dan uh, op een koud veld hier in Nederland spelen. <laughs> Om maar zo te zeggen. Ja. Uh, en dan? Komt die pers na afloop dan naar jou toe? Ook. Voornamelijk natuurlijk naar de Indiaanse spelers, maar toch... Uh, kreeg ik redelijk wat respect daar. En dat is toch ook mooi om te zien dat... hoewel je um, hun topspelers uitgooit... dat zij dan toch het respect tonen van... nou ja, deze jongen als amateur heeft gewoon wat heel moois uh, neergezet. En dat, uh, ja... Je toch wel uh, heel veel goed. Heb je interviews moeten geven voor hun? Ja, ook zelfs een persconferentie en daarna heb je meteen drie interviews voor televisiestations en weet ik het wat allemaal, wat je hier in Nederland niet meemaakt. En dat is daar dan wel even wat anders. Vragen ze dan andere dingen als sportjournalist hier in Nederland? Of vragen ze ook wie jij bent en wat je doet en normaal? En, en, ja, uh... nee, ze zijn heel normaal. Um, ik denk alleen, zij willen wat van je weten omdat je een cricketer bent. En dat is hier zoals een voetballer wordt geïnterviewd, denk ik. Alleen, ja, zij hebben dan misschien nog iets meer respect... omdat uh, dat zit meer in het cricket ingebouwd dan bij andere sporten. En dan heb zeg ik jij, gevolgd. I'm playing for Hermes DVS. In, <laughs> ja, in en schiet dat. Ja. Uh, krijg je dan ook aanbiedingen? Uh, nog niet. Ik, uh, ik heb, nog niet? Oh, ik, je verwacht ze wel? Ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Ik heb een hoop gehoord om mij heen. Daar heb, ik, uh, ja, daar heb je niet zoveel aan geruchten. Maar ja, hopelijk uh, ligt er wat moois in het verschiet. Maar wat zijn die geruchten dan? Uh, dat Engeland vraagt of, of Australië, Zuid-Afrika, weet ik veel. Waar, waar denk je aan zelf? Voornamelijk Engeland, omdat ik het voordeel heb als uh, Europese speler. Um, en er waren ook geruchten dat ik in de Indiase competitie zou kunnen gaan spelen. Maar dat geloof ik niet echt. Ik denk dat je daar wat meer voor moet laten zien dan één e wedstrijd tegen India. Ja, en zou je dat zelf willen? Ook India? Ja, zeggen eerst maar, zou je dat willen? Ik bedoel, daar... het is niet een land waar je nou denkt van nou daar ga ik voorlopig even wonen. Um... Of viel dat mee? Het viel mee, maar dat komt omdat wij natuurlijk uh, redelijk goed zaten daar. Wij hebben niet uh, veel van de armoede uh, meegekregen op deze trip dan. Maar ja, daar spelen en daar wonen um, puur voor het cricket... dat zou me wel trekken natuurlijk. Ik bedoel, dat is uh, het mooiste wat er is. Als je uh, op, op plekken speelt uh, waar, waar cricket zo wordt beleefd... dat is natuurlijk um, het, het beste wat je kan overkomen. Ja, jij zegt op deze trip hebben we niet veel meegekregen van de armoede. Want je hebt je alleen maar met cricket bezig gehouden. Uh, ja. In het verleden heb je wel dingen daar kunnen zien. Um, ja... En deze trip, uh, omdat je meedoet aan een WK, dan is de beveiligingsgraad uh, een stuk hoger. Omdat ja, de, in die landen is toch uh, met terroristische aanslagen, wat in Mumbai is gebeurd volgens mij in 2008, ja. is de beveiliging verhoogd. En waren we eigenlijk niet... Um, er was geen enkele kans om uh, nee, gewoon... Uh, eigenlijk niet. En als toeristen... Als we, toerist, uh, als, als we te, ons gaan voorbereiden ja. dan... Herkent niemand je en dan heb je gewoon een mooie tijd in India... en dan zie je inderdaad wat meer van het land. Maar een aanbieding uit Engeland zou je zo ja zeggen. Ja. dat Voor een cricketer in Nederland is het niet Is het Walhalla? Walhalla wil ik niet zeggen. Het is alleen een mogelijkheid om van je hobby je beroep te maken... en dat is in Nederland niet mogelijk. Nee, nee. Heeft dit toernooi... Heeft dit toernooi nou aangetoond dat Oranje eigenlijk niet op het WK thuis hoorde? Als je alles verliest? Uh, dat wil ik niet zeggen. Omdat wij niet in de mogelijkheid zijn om echt wat neer te zetten. Om het uh, heel cru te zeggen. Je bent een amateuristisch land. En je speelt gewoon tegen de wereldsterren. En ja, de, de mogelijkheid voor ons om tegen die jongens te spelen is sowieso heel klein. En ik denk dat het mooi is als een... Bijvoorbeeld in Ierland heeft Engeland verslagen. En dat brengt wat teweeg in de, in de cricketwereld. En dat is hetzelfde als San Marino van Nederland zou winnen. Alleen dat is bij een EK kwalificatie. Voetbal. Ja. Precies. En dan heb je inderdaad wat moois. En dat is wat sport mooi maakt als de underdog. Denk ik, wint van de, van de grote jongens. Ja. Het dit WK had 14 deelnemers, het volgende maar 10. Op. Betekent dat dat de kans voor Nederland veel kleiner is? Bijna miniem, ja. Zij willen, de, de internationale cricketbond wil ons uh, meer gaan toeleggen op het 2020 cricket. Uh, dat is een kortere vorm van cricket, uh -huh. waarbij, uh, naar zeggen, meer actie um, gebeurt, of meer actie in zit dan in het 50-over cricket, waar wij uh, afgelopen WK mee hebben gedaan. En daar is de kans dat een minder land een groot land verslaat, daar is de kans groter op. En daarom willen zij dat. Wij ons gaan toeleggen op het 2020 cricket in plaats van het 50 over cricket. En dat is leuker ook om te spelen of niet? Vind ik niet. Als cricketliefhebber niet. Omdat je, wat ik net zei, cricket heeft een tactische bedoeling. En dat is bij het 2020 cricket minder. Het, het duurt alleen wat minder lang. En dat maakt het voor het, groot, het bredere publiek maakt het dat wat interessanter en... Misschien dat het dan in Nederland uh, ook wat groter kan worden. Ja, een cricketwedstrijd met 50 overs duurt tegen een dag, geloof ik, hè? En, 20, en 20? 20, maximaal drie uur. Ja, ja. Dus dan heb je het gewoon over een... Uh... Honkbalwedstrijd volgens mij. Ja, misschien kort. Ja, een lange honkbalwedstrijd. Een lange uh, honkbalwedstrijd. Uh, die zijn honkbalwedstrijd. meestal ah. tegen de 2, 2,5 uur. Ja. Ah, okay. Dus dat valt nog te doen. Dat, dat valt zeker te doen. En dan zie je meer home runs dan bij het honkbal kan je ja. bestellen. En, en uh, internationaal voor de grote landen bestaat nog steeds dat cricket. dat ze echt over een aantal dagen ook uh, spelen. Klopt, dat cricket heb je ook. Dat wordt voornamelijk op het uh, hogere niveau gespeeld. Dat heet test cricket. Dat duurt vijf dagen. En dan hebben mensen al heel snel een. Um, een beeld van saai en dat kan ik begrijpen. Ik bedoel, het duurt lang. Maar dat is wel razend populair in landen als Engeland. Australië. Zeker weten, omdat dat het pure vorm van cricket is. En dat, zoals het al heet, test cricket, dat test een cricketer. Tot het uh, uiterste, uh, het vraagt ook het uiterste van je, zowel fysiek als mentaal. Heb je en dat, dat zelf ooit gespeeld? Wij spelen met Nederland vierdaags cricket tegen de B-landen. Om het zo te zeggen. En ja, Het is heel ander cricket, kan ik je vertellen. Ja, ja. Even om, om, om, om een beeld te krijgen. Hoeveel trainen jullie? Wij trainen in het seizoen vier, vijf keer per week. En dan nog een wedstrijd erbij. En buiten het seizoen om, dan heb je het nog en een steeds En de training over... is dan twee uur? Of is dat ook Spre een dag? Nee, nee, dat is geen dag. Dus <laughs> dan heb je nog steeds over twee, tweeënhalf uur. Um, en dan heb je ook nog fitnesstrainingen erbij. En... Ja, als je het buiten het seizoen bekijkt... dan heb je het over twee à drie fitnesstrainingen... en uh, één cricketsessie ja. per week. Wat, wat ook altijd opvalt aan cricket, vergeleken bij andere sporten... dat er ook altijd buitenlanders, uh, soms mensen uit India of Pakistan... in het Nederlands team staan. Hoe werkt dat? Ik bedoel, uh, die, dat? Hebben, die hebben dubbel paspoort... Of, of mogen die sowieso bij Nederland meedoen? Voornamelijk uh, is het zo dat Australiërs en Nieuw-Zeelanders en Zuid-Afrikanen... Die spelen bij ons het meeste mee, die, uh, die hebben ergens een Nederlands familielid. Uh, wat het voor hun mogelijk maakt om een Nederlands paspoort uh, ja, te hebben. of om voor Nederland dus ah. te spelen. Het gebeurt ook voor andere landen hoor, dat uh, mensen met een Zuid-Afrikaans-Engels paspoort voor Engeland gaan spelen. Nou, niet andersom. Maar vooral voor Engeland dan. Ja, en het is ook gewoon dat jongens hierheen komen... of om te cricketen of om te studeren. En als je hier uh, vier jaar verblijft... dan uh, is het mogelijk om uh, voor het Nederlands elftal te spelen. Ja, we hebben niet genoeg Nederlanders die uh, in het Nederlands team kunnen spelen. Die, die dat niveau halen. Een, een, een, uh, een student die hier komt uit Pakistan... is al gauw beter dan de eerste beste Nederlander? Dat is vaak wel het geval. Ik wil het niet zo zeggen... Maar we hebben redelijk wat buitenlandse spelers die het niveau zeker omhoog halen. En ja, um, ja dat, is helaas, dat is helaas zo, omdat het Nederlands cricket zo klein is... dat het uh, niet genoeg goede cricketers naar voren brengt. Ja. Jullie zijn zeven weken van huis geweest met, met voorbereidingen Dubai erbij. Uh, hoe is dat? Uh, met zo'n ploeg omgaan, uh, elke dag dezelfde gezichten zien... Uh, Gaat dat goed? Het gaat. Er zijn geen uh, klappen gevallen of iets. <laughs> het, het is wel heel lang, kan ik je vertellen. Uh, je mist natuurlijk gewoon je vrienden, uh, familie, vriendin. Ja, dat, dat, dat is gewoon af en toe heel lastig. Vooral op momenten dat er uh, weinig te doen is. Als je getraind hebt ochtends en dan heb je een hele lange dag voor je. Ja. En als je het hotel niet uit mag, dat uh, bevordert het zeker niet. Maar het is zeker goed gegaan omdat het gewoon... Uh, ja, iedereen respecteert elkaar en kent elkaar nu zo lang... Uh, om te zeggen van, hey, moet ik nu even met rust laten of heeft even wat aandacht? Nou? Dat zie je wel. Nee. Goed, uh, ja, de tijd zit er alweer op. Uh, maar de vraag is natuurlijk, uh, je volgt de rest neem ik aan. Wie wordt er wereldkampioen? Dat is een hele lastige vraag. Ik denk Sri Lanka. Sri Lanka. En Waar en waarom? Men, waarom? Omdat ik denk dat pa of, uh, Sri Lanka het meest uh, stabiele team heeft... in vergelijking met India en Pakistan. Oké. Okay. Pieter Selai. Bedankt, ik weet nu nou ja, bijna alles van cricket. <laughs> Dank je wel. We gaan op naar het nos Journaal van 10 uur. En dan nog een uur NOS langs de lijn. Tot zo.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 Dit is Radio 1.